Thomas en Stefan gaan op de engste roadtrip ooit. Maar dat doen ze niet alleen. Ik wil hem geen contact geest. Can you give us a sign? <tie> Fucking Wie is nergens bang voor en haalt het einde van de drop? Hé, hey, wie is dat? De drop stream je nu bij Videoland.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 Karwij regelt het. We komen gratis bij je thuis voor advies. Boek nu je afspraak op Karwij.nl. Karwij maak het mooier. Het is 11 uur geweest. Goedemorgen. Het is Music nieuws van nu.nl. Van Danny Vos. Ja, Goedemorgen, een zwaar ongeluk bij Vaalwijk. Op de A59 zijn vannacht twee auto's vol op elkaar gepost... en een vrouw van 81 die aan het spookrijden was... is daarbij om het leven gekomen, meld de politie. De vrouw reed op de verkeerde weghelft. Twee mensen in die andere auto raakten gewond. Opnieuw een waarschuwing voor iedereen die klant is of was bij Odido. Hou de komende tijd je bankrekening extra goed in de gaten. Dat zeggen experts nu tegen Nu.nl. Vorige week werd bekend dat er miljoenen klantgegevens zijn gehackt bij Odido. Het gaat om namen, adressen, maar dus ook om rekeningnummers. In Californië in Amerika is ook het laatste slachtoffer gevonden na een grote lawine daar. Eerder werden al acht lichamen geborgen en nu is ook het negende slachtoffer gevonden. De lawine was aan het begin van de week. Het was één van de dodelijkste lawines in de Amerikaanse geschiedenis. En de populaire skigebieden Leg en zuurt zijn weer bereikbaar. Sinds gistermiddag kon je daar niet naartoe vanwege ook lawinegevaar. Nou, dat kwam nogal slecht uit. Het was erg druk met mensen die net aankwamen of juist weer vertrokken. Voor veel mensen in het noorden is de vakantie namelijk net begonnen. In het midden en zuiden zit hier juist weer op. Het weer nog van meer plaatsen, flink wat regen vanochtend, ook veel wind. Vanmiddag eerst nog nat, maar daarna droger. Aan de kust ook kans op een zonnetje. Het is vrij warm, 9 tot 12 graden. Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister... met één file op de A58, Eindhoven-Tilburg... tussen de brug over het Willemina kanaal en Moergestel. Daar kom je in een half uur vertraging. Nee, ik moet zeggen 20 minuten inmiddels. Dan nog één controle op de A16 Breda, door de rechter... opletten bij 42,5. van Zo meteen terug naar de top 40 van 1992. Jij mag weer bepalen welk liedje ik ga draaien. Eerst Olivia Dean... Ik met Eva Max en de motto. We gaan weer terug in de tijd. En vandaag is de, de laatste dag van de Olympische Winterspelen in Milaan. Natuurlijk slotceremonie is vanavond om 8 uur. De teller van het aantal gouden medailles van Nederland staat inmiddels op 10. Dat is een record aantal. Hè. Nog nooit flikte Team NL dat op de Olympische Winterspelen. Ja, in de top 40 classic gaan we vandaag terug naar de Spelen van 1992. Het was toen allemaal in Albertville in Frankrijk. En toen stond Team NL. Daar nou, er iets minder lekker voor. Toen hadden we nog niet één gouden medaille... Tot die ene laatste dag. Toen moest Bartveldkamp de 10 kilometer schaatsen. Dit moet goud worden. 14, 14, 58 is het de kloppen tijd. En ha daar is hij hoor. 14, 12, 12. Ai, wat hebben we hier dan met z'n allen ongelooflijk lang op gewacht. Ja, hij pakte de enige gouden medaille die winterspelen in Frankrijk dus. En zelf was hij er vrij nuchter onder. Ja, let's dat is uh, niet uh, Bart Veldkamp. Je moet er bloed en trots op zijn. Ja, het is uh, een, ja, een beetje een asociaal groot ding. Vind ik eigenlijk. <laughs> ik vind het op zich wel een mooie medaille. Ja, op zich vond hij hem wel mooi. Mooi, lekker nuchter. Dan de top 40 van die dag. 22 februari 1992. Ik heb weer uh, drie liedjes uit uh, de lijst van Toe gehaald. En jou de vraag, welke van deze drie wil je horen? Nou, verrassing, welke zou het zijn? Inderdaad, Elton John en George Michael... Don't let de song down Keuze 1 vandaag. Op ga je voor CC Penniston. Oh, oh, oh. En finally stond op 6 toen. Of keuze 3. Queen. En Bohemian Rhapsody op 15 toen. Nou, het is aan jou. Welke moet het worden? Laat het weten. Dat kan in de Q-app. Stem op je favoriet of een spreker van een audio-appje in met jouw keuze. Liedje met de meeste stemmen hoor je zo...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 Maar ik heb Swims and Bad Dreams bij Key Music. Vandaag terug naar 1992. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic. De dag dat Bart Veldkamp de 10 kilometer schaatsen won. En uh, daar, daar, daar de eerste gouden medaille mee pakte. Klinkt als zondagochtend, hè? Ja, inderdaad. Um, toen in de 40 Elton John en George Michael... Don't let the sun go down, on me was keuze 1 vandaag. Uh, Cece Penniston kon je het kiezen met Finally. Queen was keuze 3 met Bohemian Rhapsody. Uh, Marina Krika, die zegt Queen, lekker meezingen. Uiteraard, die cheert van de meulen. Die zegt uiteraard, keuze 1, Elton John en George Michael... Het nummer uh, stond op nummer 1 toen ik geboren werd... Uh, Paul Brekelmans die zegt... CC, heb ik al even niet gehoord. Doe die maar. Afke van uh, het Meer die zegt... allemaal erg goed. Maar als Queen-fan... is er natuurlijk maar één echte keuze. En dat is Bohemian Rhapsody. Dan uh, Mandy. Absoluut Queen. Kom maar door. Natuurlijk gaan we voor Queen Mama. Oeh. Ja, Het was helemaal niet spannend. Nee, Je voelt hem natuurlijk aankomen... welke je gaat winnen. Met...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 Easy go, little high, little low. Anyway, oh, the wind blows, win doesn't really.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 Mamma, mia, mamma mia, let me go, be as a devil put the side. Dus ik een buddy. ik uh, ga zo meteen een liedje draaien. En ik zag dat Orgel Joken, die heeft dit nummer ook uh, gecoverd. Die ken je wel, hè? Orgel Joke. Die zit dan nou achter de keyboard en dan speelt ze allemaal liedjes van nu. En uh, ik moest wel lachen, want uh, ze is heel eerlijk, Orgel Joken. Ze vond het namelijk een heel moeilijk liedje om te spelen. Ik heb uh, heel even weggepiept om welk liedje het gaat. Ik ben benieuwd of jij kan ontcijferen wat het is. Ik ga een lied spelen van... En het, heet... het is mij gevraagd, maar ik vind het wel een lastige... Ze vinden het wel lastig. Nou, komt hij. Zelfs de gat ook. Yes. Nou, ik ben benieuwd of je kan raden wat ze hier speelt. Ik, ja, ik zou het knap vinden. Als je dit weet, sturen deze kant of via de Q-music Ik ga het liedje zo draaien.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 Little Minnie!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 Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Viskersproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij, rennen. Ik ben toch niet? Google, Happy, de loeloe, Gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members.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 Goedemorgen, Kimi is ik weer van Weerplaza. Bewolkte, regenachtige ochtend vanmiddag. wordt het wel droger aan de kust. Ook af en toe nog wat zon. Het is 8 tot 12 graden. Dan Q verkeer van Flitsmeister met twee files. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en de Duitse grens... kom je in 5 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. Er is dus een ongeluk, gebeurd 19 minuten. Eén controle, die staat op de A1 naar de Amsterdam. oplet bij 17,9. Van Nummer 1 uit de top 40 van Bruno Mars, zometeen na Huntrix. You with you. I was a ghost, I was alone. Huh? Toa chin, huh? Given the throne, I didn't know how to believe I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 Hey, hoe lang ben jij? Ah, dan ben je vast heel uh, succesvol. Ja, of juist niet. Dat kan ook. Ja, ik las een uh, onderzoekje dat lange mensen succesvoller zijn in het leven dan kleine. Als je klein bent, dan uh, ja, zou je vaker te maken krijgen met vooroordelen... zoals uh, nou, bijvoorbeeld dat je minder volwassen bent... of uh, minder zelfverzekerd en minder succesvol, want je bent klein... Nou, die slechte reputatie die zou dan weer doorwerken. Ook in wat voor soort baan je krijgt. En dus ook in je salaris. Zocht uit dat een man van 1,83 meter in zijn 30-jarige carrière... 155.000 euro meer verdient dan een man van 1,65 meter. 65. Groot verschil, toch? 155.000 euro. Ik heb ook nog heel even gecheckt voor je. Voor 160.000 euro kan je je benen met 15 centimeter laten verlengen. Dus... Ja, en dat bedrag, dat verdien je dan vervolgens in 30 jaar weer terug. Dus uh, ja, misschien wel waard. Of niet. Al kan het ook zonder, dat bewijst deze man. 1,65 meter is hij, Bruno Mars, klein ventje. Maar de meest succesvolle man van dit moment. Nummer 1 in de top 40. Dit is I Just Mind by Q. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you... with the freestyler. Rock the microphone <laughs> Carry on with the freestyler Je hebt je een rondje gedraaid op je hoofd. We hebben de snake gedaan op de keukenvloer. Met Bamfunk MC's lekker breakdansen op Freestyler. Ik liet je dit net al even horen. Ja. Dit is Orgel Joken op haar keyboard. Ken je wel toch? Het fenomeen uh, Orgeljoken kunnen we wel zeggen. Ze brak uh, door eigenlijk tijdens de corona-lockdown. Ging toen uh, helemaal viral. Omdat, uh, ja, omdat iedereen thuis zat... Uh, video's ging maken. op uh, hoe ze allemaal liedjes op de keyboard speelden. Nou, inmiddels uh, duizenden keren bekeken. Heeft zelfs op uh, de Zwarte Cross gestaan vorig jaar. als headliner. En dit is dus een van de verzoekjes. die Orgeljoken binnenkreeg. En dat heeft, uh, heeft ze dus gewoon gespeeld. Ik ga een lied spelen van Sommieux. En dat heet Morning. Het is mij gevraagd, maar ik vind het wel een lastige. En dat is dus dit. En ik ga nu uh, dat liedje van Somjeu draaien. En de vergelijking is misschien ver te zoeken, maar ja, dat vind ik gewoon een mooi aan Orgel Joke. Die is gewoon eerlijk. Zeg zegt, ja, ik ga dat gewoon spelen, maar ik vind het wel moeilijk. Ik probeer het gewoon, dan krijg je toch een lach van op je gezicht. En dat origineel klinkt dan zo. Zom je dit is Morning by Q Music. Manny's a to morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Manny's a meaning of rising up ahead. Something to stay. The reason to make it to the end of the day.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 aan Flames je Music. Het is bijna 12 uur. Hij uh, is al binnen. Tom, goeiemorgen. Hoi! En Bram, ook onderweg zometeen op je radio. Lekker je zondagmiddag door. Het right. ook Taylor Swift. Open light, hoor je zo. Alle simonie bundles van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000-bundel. 40 dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over.